Dus uh, waarschijnlijk heeft hij ook aandelen in uh, bierbrouwerij Hel en Doemenis. Maar uh, ja, dus die Dat is dan al... de uh, Hel en Oh ja, Hel en Verdoemenis. Ja, sorry. Hel en Verdoemenis. Ja, ja sorry. Het uh, biermerk heet Hel, Hel Verdoemenis. en Verdoemenis. Goed. Dat inspireert tot een hoog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 Ja, het, volgens mij is het ook best wel zwaar bier, heb ik het vermoeden. Maar goed, uh, laten we naar de bitcoins en de staalschuldmeter gaan. Ik doe de bitcoins even als laatste, want ik denk dat we daar weer een half uur over gaan nou, horen. Uh, we beginnen gewoon even met uh, de Maruane index Oh, dit heet een uh, TA-taal uh, Elliot Waves. Heeft hij nou een Wootenclan clan gemaakt? Je ziet het logo van wu Clan in Clan in de grafiek. Hij is, uh, staat nu op 252.58. Uh, uh, hij heeft, uh, was omhoog geklommen gedurende de week en heeft toen een wu gemaakt. Dus uh, een klein uh, dalletje in een vleermuisvorm. En uh, ja, nou is hij uh, dus ietsje weer omhoog aan het krabbelen. Ja, en uh, de staatsschuldmeter die staat op uh, 488,8 miljard in het rood, komen bij de goud en olie. Uh, goud uh, is 1221 dollar per ounce en olie is 50 dollar per ounce, dus nog steeds uh, vrij laag. Mm -hmm. Oké. Okay, Vandaag ja. ook weer uh, 2,4% omlaag. Mm. Ja, dan komen we bij de bitcoin. Nou, vorige week stond hij nog uh, ongeveer op, uh, bij, bijna op de 4.000, nu ook bijna op de 4.000. Hij er precies zijn op uh, 3800 euro'tjes. Uh, deze week heeft hij uh, dieptes gehaald van uh, om en nabij de 3200 euro'tjes. Dus uh, ja, hij, is, hij heeft ook een woeting gemaakt, uh, zo te zien. Ja, en dan gaan we nu een half uur houden over bitcoin. <lacht> Wie begint? Josje had een verklaring voor de stijgingen Ja, vertel Josje. Ik wil uh, wel wat zeggen. Er is gisteren, ik heb natuurlijk hier uh, gezegd... dat die uh, Tether en Bitfinex uh, niet solvable zijn. Dat, dat, uh, de reden is dat er behoorlijk wat stress in de bitcoin wereld is. Of in ieder geval bij mij. Uh, gisteren heeft Bitfinex, uh, ik moet beter mee, Teter heeft een tweet uitgezonden. Uh, het was namelijk zo dat sinds half september... Uh, het niet meer mogelijk was om je Tether-munten uit te betalen op de bankrekening. Dus ja, dat, dat is eigenlijk gewoon het failliet waar ik het de hele tijd over gehad heb. Uh, nu is er gisteren een tweet uitgedaan waarin Tether zijn verontschuldigingen maakt dat ze uh, ontzettend overweldigd waren door de enorme toegenomen aandacht van crypto geld en dat ze dat dus niet...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 Sure. Maar het is dus of je nou je cash dan heb je een uh, fee te betalen. Of je koopt er bitcoin van en die boek je af. Dus ja, hou je haal je af, Dan heb je ook een fee te betalen omdat de prijs op Bitfinex wat hoger is van bitcoin. Ja, ja, ja. Precies. En, en het is dus uh, dat die prijs hoger is op Bitfinex is eigenlijk niet te verklaren. Behalve dan het feit dat er geen vertrouwen is in de solvabiliteit van Bitfinex.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 ...omdat we echt weer naar beneden gaan. Ja, dus in de, in de TA zou hij nu aan de vijfde wave... ...zou zo meteen aan de vijfde weef gaan beginnen. Als dus hij dan over de 4.000 um, uh, is gesprongen... ...dan gaat hij verder naar beneden... ...naar de 3.000, misschien wel 2.000 uh, eurotjes. En ik hoorde een TA'er zeggen... In, ...in dollar's was er misschien... ...was er een, nog een scenario mogelijk... ...dat hij naar de 2200 dollar gaat. Dus dan, dan zit je nog dieper in eurotjes. Dus ja... Hij ja, kan wel naar de 22 dollar. Ja, ja, natuurlijk. Uh, hij zou naar de 0 kunnen gaan. Maar, uh. Ja, Het is natuurlijk ook tijdig geweest dat je een hamburger kon kopen voor 1 bitcoin. Uh. Dat betekent ja, dat, dat, dat. Ja, steeds. Ja, ja, dit is <laughs> wel. <laughs> ja, voor jou maak ik over voor één bitcoin krijg jij mijn hamburgers. Ja, ja. De, de eerste transactie was natuurlijk, 10.000 uh, bitcoins voor één pizza punt. Hè? Dus, uh, ja. eh, eh, twee pizzas, geloof ik, was oké. Okay, okay. <laughs> Niet overdrijven. Zijn <laughs> okay. hij man uh, heeft die dat wel goed bewaard, die tienduizenden bitcoins. <laughs> hij, uh, hij is vast de codes <laughs> kwijtgeraakt. Dat is het belangrijkste om te weten, als hij die heeft gehouden dan... Uh,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 9 maanden geloof ik. Dat wordt dan ook weer een plafond waar hij doorheen moet beuken. Hè? Om eruit te komen. Dus uh, dan zal hij heel lang daaronder blijven. Ja, die 6000 zal inderdaad moeilijk worden op weg naar hoog. Ik denk niet ja, dat hij ja. daar zo in één keer doorheen knalt. Want het is toch wel mensen dan. die wat uh, pijn geleden hebben in ja, ja. dit uh, traject. Er is dat niet echt een aanleiding dat Bitcoin ineens omhoog zou vliegen? Want het is een bepaalde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 de beste munt voor wat, het, uh, wat we nu bespreken? We zijn er niet betere alternatieven al aanwezig? Voor dat... Ik raad mensen, als ik mensen iets aanraad, dan is het Dash of zo. of Komodo. Uh, Ieguldens. Ja, Iegulden. Ja, Iegulden. Ja, ja. Dash is echt een, een hele, daar zit een hele community achter, weet je wel. Kijk, maar het uh, wel is ook aardig, ik lap maar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 voorstellen dat Apple ook... en Apple, die, die Thomas Crook van, de, van Apple, die zei dan ook van ja, er uh, moest toch ook meer overheidsinmenging komen en uh, in de mobiele telefoon uh, toestand, dus eigenlijk een backdoor verhaal. Misschien dat hij zegt van nou, uh, ik, ik maak me stel maar garant voor een overheidsbackdoor in alle iPhones en dan moet de overheid die moet de Huawei gaan verbieden, zo'n soort dealtje zo. Maar ja, mm -hmm. dan gaat dat natuurlijk to, toch alleen maar, alleen maar bergafwaarts met dat soort dingen.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 Dus er zit een heel, heel momentum achter dat als je eenmaal ja, iets een, een berg succes heeft, dat het eh, ondanks dat het, de realiteit het al niet meer rechtvaardigt, toch nog een hele tijd door blijft gaan. Gewoon op, op momentum en op reputatie. Kijk maar zoiets als Tesla, de Tesla is een super hoge prijs en eh, Musk die maakt de ene blunder naar de andere. En nou zegt hij dat eh, niet zo lang geleden stond het bedrijf op de rand van de afgrond. Dus, eh, en, en nog doet de koers niks.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 Die kan een uh, blockchain kun je ook gebruiken op één computer bij Ja, En dan hebben we nog het Cardano-project. Dat uh, ja, gaat langzaam maar zeker een bepaalde richting op. Dus we zijn nog steeds in de ontwikkelfase, hè? dat uh, al heel lang. Maar als het helemaal helemaal uitgerold is, dan moet dat echt uh, ja, de derde generatie crypto gaan worden.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 Het enige wat ze doen is uh, meer mensen in dienst nemen. Meer... Dit is juist een goede race. Oh, cryptokunst is ingewikkeld. We hebben in elke stad hebben we een nieuw gebouw nodig. Nou, dan uh, uh, worden yes, heel yes. veel mensen heel enorm geil in de overheid. Van, oh, in elke stad een nieuw gebouw. Dan kunnen we onze bouwvriendjes blij maken. Nou, en de mensen mm. in de dienst. En dan hebben we de managers nodig. En uh, trainingen. En Oh, man. Dan worden ze. Dat wordt een grote orgie. Ah, dat, dat is niet bedenken. iets wat, je, wat empirisch uh, <laughs> klopt, zeg maar, dit verhaal, denk ja, ik nou,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 als je werkloos wordt. Nee, in, heel veel steden, niet, nee. in, in, in heel veel steden is het UWV het mooiste en grootste gebouw wat ze hebben. Nee, Jij zit maar op die gebouwen. Ik snap niet wat, ja, nee, <laughs> wat, nee, wat dat, die, die gebouwen nou, Die nou, gebouwen hebben nee, dus, weggereten. Dus als, als cryptocurrency <laughs> ja, het cryptocurrency op wordt. Heel, uh, dan, gaan ze, overal, dan gaan ze de cryptocurrency opsporingseenheid, de COE, de COE gaan ze oprichten. En die gaat ook, die gaat naast het UWV ook een flatgebouw neerzetten met 100 mensen erin in elke grote stad.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 Voornamelijk eerst op de grote vissen. Al van werken ze weg naar beneden toe. Maar ze zijn natuurlijk de grote vissen. Nee, Hoeveel mensen? Heeft ze, ze pakken natuurlijk eerst het makkelijkste geld. En daarom gaan ze ook inkomstenbelasting heffen bij de bron. Dus ze gaan bij bedrijven heffen. Want ze kunnen natuurlijk ook al, al het geld laten uitkeren en dan 16 miljoen mensen langsturen bij 16 miljoen mensen om uh, aan de deur het geld op te halen van de inkomstenbelasting. Maar zij, zij willen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 buren. Nou, die worden in de gaten gehouden, die mensen worden gefotografeerd. Dat gaat om een handje vol geld, wat ze uh, zouden frauderen omdat ze kosten delen met iemand anders. En ja. nou, er worden gewoon uh, onderzoekers op uitgestuurd, er worden foto's gemaakt, er worden boetes uitgedeeld. Wat, nee, wat jij zegt is gewoon niet waar. De overheid is er gek op om elke zin goed te gooien. Ik zeg dikke. niet dat ze niet achter kleine bedragen gaan. Ik zeg ja. alleen dat ze eerst achter, de, achter de makkelijke geld aangaan. Uh, en de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 Ja, ik denk, dat, eh, ik denk zeker het schrik dat ze dan liever een schrikbeleid. En schrikbewind uh, voeren, dat is natuurlijk ook zo'n onderdeel van. Uh, ik schiet één iemand op een uh, publieke plaats, zet ik zijn hoofd op een paal. En uh, dan weten, weten die anderen wat er gebeurt als je tegen mij ingaat. Dus dan gaan ze automatisch netjes hun geld inleveren bij mij, zoals uh, ik dat uh, voorgesteld had. Dat is, ja, dat is ook gemakzucht. Dat is ook leuk. mensen willen dat graag. De meeste mensen voelen zich ja. in een goede datum. Alsof ze iets goeds hebben gepresteerd als ze hun belasting hebben afgerond. denk ze, hey, Yes, ik heb het gedaan. Ja, maar dat is weer wat. dat is normaal. Dat is hoeveel mensen zich voelen ja, als je, je niet zo voelt. Dan ben. Maar dat ja. heeft er niks mee te maken. Nee. Het, is ook, het is ook zo: het ah. is better to be feared than to be loved, hè, Machavelli. Ja. Uh, je, je moet gevreesd zijn als als, als je de, de grote man met de stok bent. Dus ja. Mm. ja en het en doel van gevreesd zijn is alleen maar om compliance te krijgen. Net zoals het doel van onderwijs, de overheid is dus compliance te krijgen van mensen die je die te klein zijn om te kunnen zien. Om wat kleiner grut achter je te krijgen. Want ja, ik denk die, die, dat het, moet, die de gaan op angst af en daar heb je heel weinig kosten aan die angst. Want je hoeft alleen maar één figuur op te leggen en dan de rest die volgt. Dus het is gewoon ja, economisch gezien is dat heel slim. Het is nog steeds minimaliseren van je kosten en maximaliseren van je opbrengst.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 Bewuste munten als minder privacy, bewuste munten, en uh, ook munten die gewoon helemaal lyrisch worden van uh, ja, denk, overheidsinmenging. Zo, ja. En we gaan zien welke dan het best doen.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 Kort daarvoor met Venezuela bezig. Ja. dan proberen ze die munt gewoon uh, geadopteerd te krijgen bij het grote publiek daar. bij uh. Venezuela ging dat heel goed zelfs. Graaf, ja dat is dus, uh, eng. Ja, ja, en ik, ik weet niet wie, uh, wie is Roger Verdi, uh, die is elke week wel ergens op reis om uh, Bitcoin Cash te uh, Ja, die te is ook melden. goed bezig, ja. En uh, wie is dat voor Bitcoin? Wie doet dat, wie, wie doet nu nog zijn best... Om Bitcoin in gebruik te krijgen bij mensen. Ja, ik zou die niet weten. <laughs> Vroeger was het ja, Rod, Rod Chauffeur, maar. Uh... Nee, maar wie wie, wie <laughs> kan nog zeggen. In zekere zin doet een Roger Pearl dat. Want zijn ja. Bitcoin Cash vaak niet los van Bitcoin. Nee, precies. Uh, uh, en nee, dat zegt hij zelf ook. Hij. Heeft, hij wil gewoon dat crypto's succesvol worden. Niet specif maar, maar, specifiek maar alleen Maar als, als, als, als Rod Chauffeur het over Bitcoin heeft, heeft het over Bitcoin Cash. hè? Nee, ik ben het eens met wat Josje zegt. Dat is zo.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 Over uh, schoonmaaksters die in een ondergoed. Uh... Ja, die komt ook nog. En een uh... Dustbanis. Ja, ja, en een uh, artikel van uh, Yoshi. Yoshi die heeft een stukje geschreven op, op schulden. Ja, en, uh, nog een paar ja. Ja, en nog een paar andere berichten.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 Kijk, als het gewoon het privé domein gaat, uh, dan is het anders natuurlijk. Als jij uh, een, een toko hebt en je wil gewoon geen mensen met een, uh, een, een bivak met sop in jouw uh, winkel hebben, ja, dan, dan mag dat. Begrijp... Ja, ja. ja, ja er zijn wel uh, verhalen van mannen die gewoon een boerkaan trekken om op bepaalde plekken te binnen te komen zonder gezien te worden. Ja, dus ja, het is niet helemaal ondenkbaar dat het wordt gebruikt voor uh, Duistere doeleinden. Ja, het is gewoon een soort Echt. hoedie eigenlijk, hè? Een soort hoedie die. Maar het is inderdaad Echt, niet, waar... niet helemaal duidelijk, want hier staat uh, dat Halsema zegt: Boerka-weigering was misverstand en dan Boerka-verbod geldt ook in Amsterdam. Uh, ja, wat, wat is er nou aan de hand? Uh, ja, had, het nou, het is wel leuk dan. als een, als een ja? Amsterdamse burgemeester gewoon de landelijke wet uh, weigert. Ja, precies. Dus, dat dat, dat is wel een leuke ontwikkeling.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 Nee, nee, nee. Ze zei het is oh. Zij vindt het om Dat is haar mening. Uh, ze zegt het is ook niet haalbaar, haalbaar om het na te leven. Want uh, de politie die... Uh, ja, die heeft al druk met andere zaken. Dan gaat hij ook niet achter een paar mensen met een boerke aan. Dus het Zoals als, uh, ze hebben een druk met, uh, met, met goudvissen uit een uh, kanaalvissen. Ja, ja, ja, ja. Uh, mensen ja, mens, uh, flitsen en zo. Uh, <laughs> de precario illegale illegale uh, goudvissen was het toch? <laughs> ja, uh, Ik vond dit nou wel een leuke ding om een burgerinitiatief op te richten.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 Maar we doen het niet als het niet nodig is. Zo klinkt gedogen meer. En we nemen we gevoer echt van hier niet zijn... capaciteit als reden nee. waarom. En, en, en, en niet handhaven zegt: echt van, oh we zijn ongehoorzaam. Wij vinden deze wet gewoon slecht en we gaan hem niet implementeren lokaal. Dus zo, dat is zo, veel sterker. Zolang je niet met een boerkaan bank gaat overvallen, dan ja. zullen we weer niet lastigvallen zo. Ja, maar Volgens mij zegt, zei, zegt ze eigenlijk, maar ja, uh, Johan heeft het goed gevolgd geloof ik, wat ze precies zei. Maar ze zegt eigenlijk, ja, uh, de Nederlandse wet geldt ook in Amsterdam, maar het is on-Amsterdams. Ja, ja ja, ja. Zoiets ik... het, ja, ja. Ik zou het eigenlijk weer even moeten opzoeken, opzoeken hoor. Maar, maar ik, ik vind het op zich wel moeilijk, want ik vind toch mm -hmm. de burka een soort expressie van onvrijheid. En ik zit niet te wachten. je het vrijwillig uh, gaat dragen. dan. Ja. ja, nee, dat geloof ik mm -hmm. niet zo. Ja, je ziet, ik heb zo'n plaatje er gezien, zo'n cartoon is er en dan zie je een vrouw in een boerka langs een vrouw in een bikini lopen. Ja, en ja dat de, is hetzelfde zeggen. Dan zeggen ze allebei hetzelfde, het slachtoffer van mannelijke, mannelijke ja, van de patriarchie. Dat is wel uh, de werkelijkheid, hè? want als jij vrouwen hebt die in zijn gegroeid,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 Ik denk ja, misschien is er een, een enorme, enorme nuanceverschil. Uh, het zijn allemaal kleine boerka-modetjes die, uh, die wij niet opvallen. Want dan zien we alleen maar een zwarte zak. Maar, ik uh, twijfel <laughs> dat dat waar is wat je zegt. Maar desalniettemin, denk ik dat... Nou, je ziet wel in gewoon hoofddoeken hè, de, waar vrouwen alleen hun haar bedekken. Um, dat doen ze soms ook wel gewoon echt...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 Transgenders en, en homo's en, en uh, extreme feministen. Dan uh, kom een beetje klem te zitten. Dan ga je de arbeiders van je en, uh, vervreemden. En dat zie je bij de PvdA gebeuren. En ik denk dat deze partijen daar ook mee zitten. Ja, yeah. helemaal eens. Ik denk ook dat uh, de Socialistische Partij doet dat bewust ook minder. Mm -hmm. dat, en uh, je ziet ook dat die partij wordt gestraft, want zodra je zeg maar fake.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 Zo'n hmm. CDA JA, weet ik nog wel en uh, jonge democraten. Oh man, dat was zo erg. Maar uh, ja, als ik dat geweldig had gevonden die saamhorigheid... dan had ik misschien uh, wat in zo'n partij kunnen gaan doen. Hmm. Maar ja, we zijn al heel vroeg een libertariër. <laughs> nou, het is niet alleen saamhorigheid, maar ze zijn ook... Te, wat je zag in Amsterdam met dat, uh, dat beeld van I amsterdam. Ja. I, uh, I am, en dat uh, I amsterdam.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 Ik heb nog wat geschiedenis over het ontstaan van Black Friday en onze kroepel, Kroempoes Zwarte Piet. Maar het, het is verder niet echt een, een artikel wat, wat verder genoemd hoeft te worden. Ik vind het wel leuk dat, dat, dat je hem nu vermeldt. Ja, ik denk, jij uh, gooit hem niet voor niets in de groep, dus uh, dan gaan we er ook aan werken. Om, nou, om, even, om okay. gelezen te worden, om gelezen te worden. Dus, uh, Oké, okay, even. Appen, maak maak ja, ik even reclame uh, voor je website: <laughs> www.schulden.nl met SG aan het begin. Oké, okay, niet met CH. Okay. Niet met CH, maar Gulden Schulden.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 in, ja. uh, in Bulgarije hebben ze Kukeri. Oké. Okay. Dat is K-U-K-E-R-I. Moet je maar eens googelen. Maar dat is... Uh, dat is volgens mij de... Krampus-traditie uit uh, de Balkan. Kukeri. K-U-K-E-R-I. Nou, google het maar. Oh yeah. heel, uh... <laughs> Ik heb het ook wel eens in films teruggezien. Het is inderdaad... Ik heb zo'n beest wel eens gezien. Het lijkt een ja, beetje hey, op... Het bent ook in deze negen, toch? Uh, ja, inderdaad. Ik, maar... Uh... Nee, maar in een film, of waar lijkt hij nou op? Het lijkt een beetje op een... Uh... Jeetie. Ja, een Yeti inderdaad, ja. Dat uh, is uh, uh. Ik wilde eerst het beest van Star Wars, zeg maar, een Yeti. Ja, een ja. ja. uh. ja, uh, uh, Chewbacca, Chewbacca. Uh, uh, uh. Maar overigens, uh... Sinterklaas, ik, uh, ik kan me best voorstellen, ik, ik, ik woon nu niet meer in Nederland. Maar stel voordat voor dat ik in Nederland was geweest en ik zou met kinderen naar een Sinterklaasintocht. En dan zou ik echt wel denken van ja, heb ik hier zin in?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 Je hebt een ja, figuur in een groot gewaad En die geeft gratis cadeautjes uh, weg. En je moet niet vragen waar het vandaan komt, het geld. Maar dus het uh, principe dat ik er niet over lieg. En dat ik, ik zeg, <laughs> ik werk er gewoon voor en ik moet die dingen maak Je, je kopen. verlanglijstje, dat is eigenlijk een soort uh, stempel <laughs> ja. Ja. ja, dat klopt. Dus ik ben heel eerlijk. Maar dat nam niet weg hoe, hoe leuk het ritueel van Sinterklaas kan zijn. Voor, tenminste ja. bij ons gezin. En ja ik kan me heel goed voorstellen dat je geen zin hebt in schreeuwende volwassenen. Ik zou het zelf absoluut niet kunnen verdragen. Ik kan ik heel veel verdragen. Ik, en, hm? ik moet bij die discussie altijd denken aan het de betoog van Dominé Gremdaat over beledigen. Die heeft het mij een impact gemaakt. Die vind ik altijd leuk om aan te halen. En het, het gaat er, ik denk dat de meeste mensen hem zullen kennen, maar daar gaat het er dan over dat niet. Het, het probleem is niet de belediging, maar de persoon die zich beledigd voelt. Want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 mentaliteit van de Brabantse burgers... in 2017 een groot maatschappelijk probleem. Dus de burgers' mentaliteit is een probleem. Er wordt niet geklikt. <laughs> dat, is, dat is het probleem. Er wordt niet geklikt. Dat is, dat is die mentaliteit van die burger ja, is een probleem. Totaal trekt de task... voor zes tonnen uit voor de inspanning... om de meldingsbereidheid op te krikken. Dus de burger moet worden omgekocht... denk je dat uh, aanvankelijk. Maar dan zie je, uh, verder zie je ze... zo zijn in die wijken parallele samenlevingen ontstaan... waar het ook voor bewoners doodgewoon is... Om hand- en te verrichten voor criminelen. Er staat eronder er een foto van, van uh, iemand met een enorm gewapend vest aan. Het een soort kogelvrij vest die een, een plant uh, in zijn arm heeft.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 wat denk je wel niet? Dat jij de eigenaar bent van mijn huis? Dan wordt dat nou niet langer ondertekend. Er staat geen naam meer onder. mij. Big Brother moet ze eronder zetten denk ik. Dat is mijn voorstel. Ik heb in de soevereine mensbeweging rondgelopen. Ik weet niet of mensen dat dat zegt. Oh, dat kent ik Die claimen hun naam. Ik claim mijn naam. Die gingen dan de ambtenaar hopelijk verantwoordelijk stellen. En dus is inderdaad...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 Die vrouwen daar in zo'n buurtje, die gaan naar wiet plukken en uh, dat soort dingen, hopen, dus, ja. ja dat zorgt ja. weer voor werkgelegenheid. Het zijn vaak ja. mensen die al drie generaties in uitkering zitten. Inderdaad. Dus, uh, <laughs> ja, ik ken, ik ken die buurt. <laughs> het, is een, het, het is gewoon een beetje het, het buurtgevoel wat uh, eigenlijk aan het verdwijnen is, uh, wat ja, door die drugs een beetje wordt ingehouden, zeg maar. Dan, omdat er omdat op die manier iemand is die een hoop zwart geld heeft, dus die kan het niet op een bank storten. Die zit met het geld op zak. Nou, die organiseert iedere zaterdag een barbecue, want dan komt iedereen bij hem drugs afnemen. Want er wordt een jointje gerookt of een lijntje gelegd, of een pilletje, weet je wel. Nou, en... Ja, het, uh, met oud en nieuw is er heel veel vuurwerk uh, en ja, heel veel kerstverlichtingen heel veel kerstverlichtingen en met EK en WK is het helemaal oranje en heel veel breedbeeld tv's Ja, dan weet je waar het geld vandaan komt het ja, zijn eigenlijk <laughs> heel nationalistisch en heel patriotistisch die drugs en het zorgt ook, uh, uh, Yoshi zegt eigenlijk dat drugs voor saamhorigheid zorgen ja klopt, klopt, klopt. Ja, in die, ik heb zelf in zo'n buurtje gewoond en als je dan eenmaal in de groep zit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 Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat alle geheime diensten in de wereld de meeste drugs uh, verplaatsen. Dus weet je wel, schaf gewoon de hele CIA uh, met, de, met de enige reden waarom we dat Afghanistan gaan binnengevallen zijn om de, om de, om de papavervelden. Dus, ja, ja, de, de, de drugsproductie heeft. in Afghanistan is een record na record. En in Amerika is een opium-epidemie. Dus ja, die vraag je vraagt je af wat dat met elkaar te maken heeft en wie het transport regelt. Ja. Dus om nou in, in zo'n buurt een, een, een hennepdealer te, te gaan lachen vallen, ik vind het allemaal zo kansloos. Ja. Ja, de politie wil ook wat te blauwen hebben. Hè? Ja, maar eh, denkt, er is eh, ook een hoop black budgets vandaan komen voor de overheid, want doordat ze het illegaal houden blijven de prijzen hoog en als ze dan de, de, toegangs, de ja, toegang controleren.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 Ja, ja, ja, ja, ja. Dus kleine libelandjes. <laughs> libe dat is mijn, mijn uh, markt. <laughs> ja, ja, ja, vertel, vertel. Nee, ja, uh, vertel. Liebeland, hè? Liebeland. Ja, ja, ja. Maar dit gaat dan in uh, nog kleinere stukjes grond dan Libeland. Ja, ja, ja. Maar dit gebeurt over heel Nederland. Hè? Dat is, ja. um, maar ja, als gewoon... voorbeeldje halen ze er drie uit. Ja. Er zijn wel 600.000 gevallen en misschien is dat wel een conservatieve schatting. En dan staat er, de gemeente is de dupe. Dus er wordt helemaal van gezegd wat een gemeente is een slachtoffer.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 waar de overheid hard voor gewerkt heeft. Nou, dat staat er niet, maar dat, dat maak <laughs> ik er nog van. Ja, de plantsoenendienst die De uit. overheid verklaart natuurlijk gewoon ja, dat precies, alles, als, alles wat er is. Ja, dus, ja. Ja. Als burgers allemaal stukjes land gaan claimen, dan kan straks de plantsoenendienst niet meer zeggen dat ze een budget nodig hebben natuurlijk. En er staat ook: het kan natuurlijk niet zo zijn, zegt hij, Hoops.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 Ja, dat Het dat ze gewoon al twintig jaar niet naar gekeken hebben, dat zegt eigenlijk al gewoon. Dus het is een één om het te kopen. Ja, je vraagt je wel of het dan in het kadaster wordt opgenomen ook, hè? Ja, dan gebeurt is dat een deel van de mensen het wel koopt en eentje niet. Ja, ja. een stukje in het midden, dat moet de gemeente dan gaan onderhouden. Hoe komen ze daar dan? Dat is toch het grens van water. en ze een bootje nemen? Typische libertarische probleem. Je, je een stukje land wordt helemaal om ingebouwd... ingesloten door andere eigenaren... Ja, die je geen toestel hebben. Van ja. En dan gaan die mensen gewoon elke week bellen in de zomer... van ja, het gras is te lang mensen. <lacht> doe, wanneer doen jullie het dan? Ja, wanneer, wanneer komen jullie het even onderhouden? <lacht> <lacht> dan moeten wij het doen, nou is het van ons. <lacht> ja, vooral ja, want nu hebben ze gezegd dat het van hun is. Dus dan uh, kun je volgens mij heel makkelijk weer... Uh,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 Goed, ja, misschien is dat ook wel de reden dat de armoede afneemt. Hè? Mensen hebben ze meer stukjes grond. En ja, komt bij het volgende bericht. Armoede neemt af. Nou, dat is goed nieuws. Ja, Gefeliciteerd Nederlands. Ja, volgens de SCP. Is dat een nieuwe naam voor het Centraal Planbureau? Sociaal? No, Centraal so so uh, Cultureel Planbureau. En dan zie je een foto erbij van een enigszins corpulent iemand die zijn zakken leegt waar niks in zit dan. Dus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 Kennen. Dus Ik had laatst een, het antwoord zit uh, helemaal uh, niet in salaris. En, en waarom is het, door, het leven duur? Ik huh? collega's op bezoek uit Taiwan, die, uh, die hadden die autootje gehuurd om uh, naar Schiphol en weer te rijden en naar het hotelletje. Die zaten ja. hier een week en die kwamen terug, die wilden boete op de mat voor 400 euro. En dan die, die, wilden ze dat overbaken vanuit Taiwan, maar dat was zo duur dat. Uh, een collega voorstellen om het dan maar via Bitcoin te regelen. We betaalde hij de boete dan maakte hij een Bitcoin over. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Dat was goedkoper. Dus er is een use case voor Bitcoin.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 Ik kan me nog ik, herinneren dat ik van Sombor naar... Uh, nee, niet Sombor. Uh, alle een plaatsje daar in de buurt naar um, ah, Appertin uh, ik. fietste. Ja, we fietsten daar en uh, op een gegeven moment konden we gewoon niet verder. Want die wegen waren helemaal overwoekerd. Ik, ik vroeg ja. ook aan iemand van, hoe kom ik hier in Appertin? Die zei dan ook van, Wa waarom moet je naar Appertin? Wat heb je daar te zoeken? <laughs> ik zeg, ja, dan moet ik, was het mijn hotel. <laughs> Weet je wel. Oh, dan ga je toch even varen ja. of zwemmen of zo... Uh,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 Ja. Ja, het, het zijn natuurlijk eigenlijk mensen die, uh, die grond hebben gestolen van de gemeente van Boksmeer. Ik denk dat hier de gemeente van Boksmeer <laughs> weer de type is. Zelfs <laughs> <Zoals> gebruikelijk. <laughs> ja, ja. Nou ja, ik, ik heb ook een beetje het, het, het geschiedenis zit te googlen. Maar de, de, de, de, de Indiaanse overheid die, um, die, die heeft ook alle pogingen maar gestaakt. Want die zei ja, dit is gewoon. Uh, ja, dit gaat niet leuk. Het is onbegonnen lukken. werk. Het is onbegonnen werk. We ja. <laughs> blijven ons land maar inpikken. <laughs> nee, nee, nee, maar het, is, het, is, het, is, het maakt niet uit hoe vreedzaam je daar binnen treedt. Uh, je krijgt gewoon pijlen naar je toe gegooid. Wat dus, uh, ja, ik is... altijd vreemd vind, dit is dan een christen die gaat daar het uh, ware geloof brengen. Net zoals de overheid het ware geloof van democratie gaat brengen. Uh, maar wat ik altijd vreemd vind, christenen zouden ook, zeg maar in Amerika, er zijn ook zat mensen die in God geloven, die het geloof zou kunnen brengen. Waarom ga je naar die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 Maar ze lekker. Ja, met een beetje ja, maar barbecue maar, maar saus op heet, te doen. Alleen alleen, alleen voor, voor het idee om te roosteren, maar we eten ze niet op, gewoon weggooien. Ja, ik, ik ben wel vegetariër, dus voer hem aan de kat. Ja, maar telt vegetariër als het om mensenvlees gaat? Want dat is gewoon ja. eigen, hè? Dat is niet een ander dier. Ja, dat is een moeilijke discussie. Daar heb er geen zin in. Volgens mij is vegetariër dat je groente en fruit. Eet. Dus het is niet dat je geen vlees eet. Maar als je je ja. eigen snotje opeet, ben je dan niet vegetariër meer. Dat is een menselijk product. Uh, jongens, daar, daar hebben we toch <laughs> Maar uh, Laten we even ontopic blijven. Um, het <laughs> uh, uh, is niet, niet specifiek tegen christenen overigens. In 2006 waren er twee Indian fishermen who were also killed while illegally traveling to the island. In other words, he wasn't killed because he was a Christian. Ja, het is een fijn idee om te weten dat, uh, dat hij niet vermoord is omdat hij christen is. Bovendig. Christen en vissers, daar zit wel een verband, toch? <laughs> ja, want die net uitgooien aan de ene kant, aan de andere kant. Er is ook een, een olietanker die daar ooit gestrand is. En als je op Google Earth op uh, dat de territorium van de linearen kijkt, dan kun je de restanten van de boot nog zien liggen. Uh, dus maar in ieder geval... Mensen die op dat eiland wonen.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 Voor the death of the missionary. Nee, dat is niet hoe het gaat uitpakken. Deze Christen tot aan een boete krijgen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Overtreden van de... Ja, dat vind ik zo raar. Ik bedoel, dan, dan, dan bidden ze iemand die dan uh, uit vrije wil gezonde, gestorven is. Voor, uh, zich dood heeft laten martelen voor de zonde van iedereen. En dan ja, in zijn nagedachtenis gaan ze tegenovergestelde doen. Weet je wel, ja. Maar het dus is de... niet wel zo, hij was maar drie dagen dood. Dus je vraagt je wel af, uh, zijn ze ook maar drie dagen door van hun zonde vergeven?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 Ja, wat ja. ja, boeken van Rotpa daar strooien. Maar <laughs> ik nou, kan wel heel bekend worden over de hele wereld. Libertarian killed. Ja. <laughs> in, in, in, in, in in trespassing. In, <laughs> ja, dat is de beste. Trespassing, <laughs> trespassing Libertarian killed. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee, goed. Dan gaan we van, uh, ja, van de Indianen gaan we naar de seksfeestjes. Dan komen we uit de <laughs> uiteraard, uiteraard bij Oxfam Novip terecht. <laughs> <laughs> waar anders?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 Bij GroenLinks hebben ze ongetwijfeld gedacht van iemand die dat onder het tapijt kan vegen, die moeten wij ja, erbij het hebben. goed <laughs> Beste kandidaat. Maar ik, ik vind altijd een beetje verdacht. Hè, die, uh, hey, ik denk dat op zich in algemene zin, uh, waar het ja, het uh, beperken van vrijheid uh, be uh, betreft, is natuurlijk uh, seksuele uitbuiting uh, heel fout. Maar die, die partij die dat dan heel erg ja, verkondigen, denk ik, ja, dat zit toch een beetje in hun hoofd. En daar, heb ik, daar ben ik ook altijd een beetje uh, sceptisch van. En denk ik, waarom zit seksuele uitbuiting zo in jullie hoofd? En, en nou, dat nou, denk ja, ik ze zijn ook volgens mij echt niet echt te... tegen seksuele uitbuiting natuurlijk. Want uh, GroenLinks wilde in Amsterdam ook de prostituees allemaal in overheidsdienst uh, nemen. Ah. Waarbij ze uh, dan eigenlijk een soort pooier worden. En eigenlijk die vrouwen seksueel uitbuiten. Ja. Ja. Dus uh, ook daar, ja, ze hebben gewoon geen principes. Dat is het hele probleem. Ja, moet je voorstellen dat je twintig toeristen op een dag neukt.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 Zwartneukers. <laughs> black <bananas. laughs> Ja, daar komen ze weer. De, black de cirkel is rond. <laughs> Van die zwartneukers. <laughs> dat moeten we niet willen met z'n allen. Nee, nee. nee, daar moet je een kliklijn voor komen. durf ze ja. wel als ze in de komen, dat ze dan ook alle wethouders uh, mogen... Ja. Dat nou, kan, we, kan je nog zeggen als je daar rondloopt. Nee, ik kom hier niet voor de, de vrouw. Ik, ik, ik ben hier uh, om een, een beetje de zwartneukers in de gaten te houden. <laughs> ja. Maar dit, dit terzijde, maar er was een, een, in Amerika een schandaaltje dat een hele hoop van die dames zich op WhatsApp uh, vertoonden voor tegen betaling en dat wat meer lieten zien dan, uh, dan je normaal van ze ziet. En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 Zo'n baantje, nou, het, het lijkt wow. toch voor het afpoetsen van een bank uh, niet slecht betaald. Er wordt er wat meer afgepoetst, denk ik, ja. met wat jij ooit uh, wel zei, Peter, ja. van, uh, van, uh, van oké, okay, het, het is geen prostitutie als je alleen maar voor de handdoek betaalt. Ja, uh, <laughs> ja je betaalt het voor weer... schoonmaak.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 Waarom zou dat niet illegaal zijn? <laughs> ik, uh, ja, ik ben een heel onschuldige burger, ik ken dat soort regels allemaal niet. Maar hoe duur is het om een uh, schoonmaakster gewoon alleen maar te laten schoonmaken? Ik zou niet weten wat het dit kost. 15 uh, <laughs> ik... euro per uur, denk ik, zoiets. Oh, dat valt heel erg mee. Je kan ook met je schoonmaakster gaan trouwen. <laughs> nee, nee het maar bedoelig. dit is natuurlijk ook <laughs> heel lastig, dit soort dingen. Er zit natuurlijk een heel scala tussen, tussen prostitutie en... En uh, ja, allerlei vormen die daar wel enigszins mee te maken hebben. Gewoon omdat het zo diep verweven zit in, in de samenleving, in de cultuur. Om ja, vrouwen die, ja, of, of het nou via alimentatie gaat naar de of, uh, of een dure ring, of. Uh,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 Ik vind het een leuk thema. <laughs> maar zoveel. als je gewoon om je heen kijkt in de wereld zoals die is, dan zie je toch al een heleboel gevallen. Melania kan zeggen, ik ben alleen maar hier omdat ik er zo uitzie En Trump kan eigenlijk ook net zo goed zeggen, ik heb alleen maar zo'n vrouw omdat ik aardig wat pegels te kijken heb. Precies, dat was ook een reactie op dat statement, was het. Dat soort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 Kijk maar naar, ze... naar van die, die laatste. Las ik ook weer eh, een Zo'n derde wereldland. Een, een jonge dame ten huwelijk gevraagd voor vijf kamelen. En zoveel geiten. En eh, noem maar op. En laatst was er ook in China. Was er zo'n meid. Ja, in China heb je natuurlijk één kind politiek. En het, bij wonder boven wonder zijn het dan voornamelijk jongetjes die ze krijgen. En dan was het laatste. En dan kijk je krijgt natuurlijk een vrouwenschaarste... Er was er een vrouw die had van 17 vriendjes iPhones. ...gekregen cadeau. Ja, dat, dat had ze ik allemaal had ver ook, verkocht uh, en een huis gekocht. Ja, die had ik ook dat, uh, gedeeld. Ja, klopt. Heeft iemand, dat is gewoon uh, belastbaar, toch? Heeft, uh, is wel aangegeven bij de Belastingdienst voor dat werk? Nee, maar ja, je kan zeggen dat is ook een vorm van prostitutie... ...maar het is uh, ja, een soort prostitution light. Kan je, ja. Ja, dat, uh, ja, precies. Uh, ja.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 Dat bladje, maar ja, met zes jaar basisonderwijs kun je natuurlijk veel min, uh, vijf jaar minder goed schoonmaken dan met zes jaar basisonderwijs. Dat is, uh, dat is essentieel. Yes. Dat is een uh, corruptiebestrijding is dat. Nou, de hele schoonmaakbranche weer onder de ja. loep genomen. Bijzonder ja, bijzonder. Dus eigenlijk uh, had ze zichzelf uh, ondergewaardeerd, uh, want ze gaf er zelf een, een jaar minder onderwijs.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 En ze had in de overheidsdienst als schoonmaakster gewerkt. Hè? Dus ze had, uh, ze had de overheid gewoon keihard bedonderd. En ik denk dat dit meer gewoon een gevalletje was van uh, voorbeeld stellen. Ik zou de doodstraf weer invoeren. Nee, nee, nee. Ze had ook echt uh, nergens op. Want ja, dan moet ze in de, in de bak gaan zitten op kosten van de samenleving eigenlijk. Voor wat? Voor, voor, ja, voor ja, wat? En het de, nee. de werk waarschijnlijk goed gedaan. Dus uh, ja. Totaal. De, de uh,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 Nee, ze gaan er eerst nog een paar jaar over schaderen. Hè? Dus dat, ja, uh, ja, ja, natuurlijk. Ze uh, zeggen van oké, okay, we hebben een probleem en uh, we gaan nog even een tijdje over oude hoeren en dan uh, komt er gewoon iets nog ergers, weet je wel. Zelfs als ze zeggen van, we concluderen dat de, de uitkeringsinstanties te ingewikkeld zijn en te bureaucratisch en het leidt tot toestanden die we allemaal niet willen. Dan nog, dan komt er een commissie en in die wil dan het basisinkomen invoeren, wat dan allemaal geautomatiseerd is. Nee. En dan komt het uiteindelijk nog iets wat complexer is en ingewikkelder is dan de uitkeringsinstanties.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 Ik wil iedereen hartelijk danken voor de deelname aan de uitzending. En uiteraard de luisteraars uh, danken voor het luisteren. En ik Zullen wil we natuurlijk... nog even de, de Libertarische Lobby noemen, Johan? En hoeveel van jullie heb je al op? Oh ja, ik heb, uh, ik heb er drie op. Ik heb net de laatste slok genomen van de derde. En uh, het is al best wel laat, zie ik nu. Ja, ik ben meteen gaan kijken, Libertarische Lobby. En ik was al lid. Ja, dus ja, ja. Uh, ik, heb, uh, ik hoor erbij. Ja. ja, en hier zit er nog een die al lid was. Ja. Dus je hebt eigenlijk mijn, mijn biertje ook op uh, Johan Oh, ik heb er <laughs> nog eentje dus uh, Je mag hem komen halen <laughs> Ik heb er drie op dus, uh, ja, ja. Nou, zijn er Het zijn best zwaar Dus je, je doet er ook best wel lang over <laughs> ja. Maar tijdens de uitzending heb jij er drie op <laughs> Ja, ik heb er wel drie op ja. De Libertarische Lobby ja. dus We gaan kijken wat op dit moment wordt besproken In de Libertarische Lobby ja, uh, Kijk maar even, joh. dan trek ik even die laatste nog open Syria <laughs>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 Ja, je, je kan, je, Klaas, jij je kan ook wat in de groep gooien. Hè? en een uh, ja, ja, groep? Nou, deze groep. De, de Libertarische Lobby. Nee, de Libertarische oh. Lobby. Yeah. Ja, we kunnen wel gewoon in de Libertarische Lobby ons hele praatlijstje posten. Dan hebben we dubbel reden om het te zijn. En om het uh, uh. te posten. Johan moet uh, geheel onthouden worden of zo. Uh. <laughs> nee, <laughs> nee, Vegetariër. met de uitzondering van uh, geroosterde jehoveren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 En er valt nou zo'n stilte dat ik denk ja, dat ja, volgens ja, we, mij wil iemand we, we, we wat zeggen, uh, alles eruit gegooid. <laughs> we alles eruit Waarom uh, zijn we steeds zo met die Poetin aan nou, het uh, haskelen? Wie, wie wat, wat, wat, hoe, waar, waar? de nou, uh, uh, hele tijd zijn artikelen over wie zijn dat we? leger naar de ja, Europese uh, landjes. Die moeten allemaal naar grote Er moet oorlog komen. Ja, maar, ik heb wel eens gekeken naar de militaire bestedingen van Rusland, maar... Nou, dat hele lap, uh, ja, dat besteedt nauwelijks meer. Volgens mij zelfs minder dan Frankrijk alleen. Ja. Dus Frankrijk in zijn eentje besteedt nou, ruwweg hetzelfde aan militaire dingen als Poetin uh, met Rusland. Dus waar slaat dit op, dit soort dingen? Nou, dan ja. moet er moet gewoon meer afweer geschud verkocht worden. Er moet angst gecreëerd worden onder de bevolking. En dan hebben ze een goed excuus om uh, militair materieel uh, te kopen. Groot-Brittannië, die zit in zijn ja. eentje ook al eroverheen. Dan heb je nog Duitsland. Nou. Dat, uh, ja, ik heb nee, je ja. Maar het ook wel raad ik groot bang. Ja, een opzichte. Oei, oei. Ja, dus, dat uh, is het is een Emmanuel Goldstein. Uh, ja, oh ja, ik moet eigenlijk ook een kappen. Maar ze hebben gewoon een nieuwe Emmanuel uh, Goldstein. Dus uh, dat is het. Ja. ja. Maar goed, ja, dan, we gaan dan. dan uh, we zijn aan het, ja, het einde hè? en ik, ik moet eigenlijk mijn Nest doen, want ik moet morgen weer vroeg op. Ik zou zeggen, ja, doe Doki. Hé je dankjewel ja. voor het meedoen. Ja, graag gedaan. Dat is een idee. Ja, ik stop recording.